Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. en jij beleeft het. Zon. Zon. Zon, zee, Zandvoort, een zomerhit. Rainbow Radio Zandvoort. Goedemiddag allemaal en welkom bij Rainbow Radio Zandvoort. De Goedemiddag. Sirenes, ja, ja daar zijn middag, we weer. Goedemiddag, daar zijn we weer. De sirenes <laughs> hebben geklonken en het is tijd voor onze maandelijkse e uitzending... Rainbow Radio Zandvoort. Met nieuws, educatie, informatie en entertainment uit de LHBTIQ wereld. En natuurlijk ook voor hetero's, zoals we altijd Ja, had. uiteraard. Ja. Mijn naam is Ronald Westkens en tegenover mij zit... Anja Westerwil. De techniek is vandaag in de handen van Leon van Es. We gaan uh, beginnen met een lekker stukje muziek. En dan gaan we daarna lekker twee uur lang van start. Tot zo. Nobody from Shaka Khan. Ja, lekkere muziek. He? Heerlijk, Heerlijk dansen. lekker he? yeah. Jammer dat we niet meer kunnen dansen op dit moment. Met, uh, met corona. Die anderhalve meter uh, echt uh, met elkaar lekker op de dansvloer staan. Dat zit er niet echt in. He? Oh, dat bedoel je. Ja, Op die manier. Want ik dans nog steeds. Ja, ja ik muziek, ook. thuis uh, gewoon. Ja, precies. Ja. En uh, ja. op anderhalve meter afstand kun je met elkaar ook gewoon heel erg leuk dansen. Jawel, jawel. Ja. Maar toch, het is toch anders. Ehm... Um, Waar gaan we het over hebben vandaag? We ja. hebben het programma natuurlijk uh, nu uh, standaard op de eerste maandag van de maand. Hè, nadat we uh, meerdere uh, uitzendingen hebben gehad, is nu elke maand, de eerste maandag van de maand van 12 tot 2, ons programma Rainbow Radio Zandvoort. Ja, in feite is zeg maar, dit uh, de start van een, uh, van een nieuwe traditie op uh, Radio Zandvoort FM. En uh, nou, daar zijn we hartstikke blij mee dat we de ruimte krijgen om ons programma uh, uh, mogelijk te mogen maken. Hè, en een platform te krijgen. En um, ja, uh, wat is er in deze uitzending? Nou, we gaan het onder andere hebben over uh, de beelden van Marlene Scherps. We hebben een uh, interview met Werner Boriks straks over uh, uh, de roze filmdagen. Die normaal gesproken in maart altijd plaatsvinden. Maar vanwege corona dit jaar uitvielen en waar een alternatief uh, festival uit voortgekomen is. Ja, gelukkig. Daar ben ik wel blij mee. Um, ja. ja, zeker. Uh, we hebben uh, uh, twee items uh, over de openbare bibliotheek in uh, Amsterdam. Waar twee exposities zijn waar we na de aandacht aan gaan besteden. We gaan er natuurlijk even hebben uh, waarom wij überhaupt dit radioprogramma maken. En we hebben een nieuw item. Want um, we gaan een beetje à la Jan van Veen Candlelight... gaan we <laughs> ook iedere uitzending een gedicht uit de LHBTI-wereld uh, voorlezen, voordragen. Ja, leuk is dat. En ja, dat vind ik echt super dat we dat gaan doen. Dat is een heel goed idee geweest. Um, ja. Ik, ik, ben, ben, ik heb er zin in. Laat ik het zo zeggen. Ik ben excited uh, hierover. Dus uh, we gaan uh, lekker aan de slag. We gaan lekker aan de slag. Ja. We hebben ook een mooie start gemaakt natuurlijk. Want als we een beetje gaan terugblikken. Dan uh, zijn we begonnen uh, eind juli. Op de vrijdag. Een soort van kick-off. En uh, daarna hadden we natuurlijk uh, gelijk een, een flinke uitdaging. Door vier uur lang uh, radioprogramma maken. Uh, uh, Tijdens de Pride. Waar normaal gesproken... Uh, uh, uh, zeg maar de parade van start zou zijn en dan een groot dansfeest op het Raadhuisplein in, uh, in Zandvoort. Hadden we dit keer een soort uh, ja, digitale um, ja. ja, uitzending? Parade, parade eigenlijk, te te ja, ja, ja. Met Wendy. Ook ja. super leuk. En, uh, en uh, live ook. Uh, en meerdere, meerdere uh, interviews uh, gehouden? Ja, het was, het was een vuurdoop. Het was voor mij wel, wel spannend, vier uur lang. Dat was uh, best wel wat. Maar uh, wel super leuk. Ja. En heb je nog wat leuks gedaan die dag, Ronald? Ben je, ben je nog ergens naartoe geweest in Zandvoort? Of. Uh, nou ja, het uh, was natuurlijk sowieso leuk om eventjes uh, uh, de nieuwe uh, venue Halte uh, 59 te gaan bezoeken. Oh ja, dat ben ik ook. Ja, helaas op dit moment uh, weer gesloten. Hè, ja. omdat, uh, nou, het zou op dit moment, uh, aangezien het weer weer beter wordt... Uh, gaan de terrassen ook wel weer open. Ja. Dus dat zou dan de mogelijkheid zijn... om daar weer in de water een, uh, een pintje te pakken... of een van die lekkere cocktails die ze daar serveren. Ja, ja het moet even gezegd worden. Het is natuurlijk vrij klein daar. Ja. En als het regent... kun je daar gewoon niet, niet met z'n allen... dan kun je met z'n tweeën staan op anderhalve meter... maar dan houdt het wel zo'n beetje op. Ja. En, uh, dus dus uh, het, het is zaak dat het mooi weer moet zijn... en dan buiten, dat je dan buiten kunt staan. Dat, uh, dat is wel nu met corona... Hè, Kijk, als dat allemaal voorbij is, dan kunnen we met z'n 10, 20 daar best wel dicht bij elkaar staan. Ja, precies. Laten we hopen dat dat voor snel voorbij gaat. Yeah, maar yeah. Nou ja, de, de voortekenen zijn gunstig hè, als het eens ja. eraan gaat komen. Ja. We, we weten het niet, voorlopig nog niet. Maar om even terug te komen, wat er natuurlijk ook al die maandagavond was, was de, zeg maar de, bingo, de, bin en de bingo barbecue, barbecue. Ja. op het van het, het Wapen van Zandvoort. Um, zeer speciaal omdat ook een wolkbreuk uh, zeg maar, toch uh, de boel een beetje veroorzaakte ja. dat er niet helemaal uh, coronatechnisch uh, alles uh, opgelost kon worden. Nee, dus, dat uh, was uh, wel spannend, hè? Ja, ja. schuilen ja. onder moeder, moeders paraplu. Uh, ja, dat was die anderhalve meter toch niet helemaal mogelijk. Gelukkig duurde het kort. Ja. En um, nou, uh, wat dat betreft, complimenten weer aan uh, Brigitte van Eyck die ook niet van niets ondernemer van het jaar is geworden natuurlijk nee. vanuit elke uh, uh, ondernemer van het jaar ja, ja dat ja. was geweldig ja. ik, maar ik heb ook, ook genoemd ook eventjes uh, zeker benoemen uh, zeg maar de volgende dag hè, de, de verschillende venues uh, uh, zoals uh, Friends en uh, Chin... En uh, Brasserie Zin, die ook allerlei activiteiten hadden georganiseerd uh, rondom de Pride. Ja, was ook heerlijk en uh, erg leuk om, om te zien allemaal. Dus uh, nee, absoluut. Heel fijn. heel fijn. Wat iets minder uit de verf kwam, uh, dat was de beeldenwandeling uh, van Marlene Scherps. We hebben wel begrepen dat er een aantal uh, bezoekers waren uh, die uh, de eerste wandeling zijn meegelopen... Um, uh, maar helaas, uh, de tweede uh, wandeling werd iets minder uh, druk bezocht. Of werd het nee, ja, we, we niet bezocht. Precies afgelast, hè? uiteindelijk, is het ja, uiteindelijk ja, afgelast, ja, ja, omdat er geen animo was. Precies, ja, en dat ja. had ook een beetje met het weer te maken. Ja. En um, uh, nou ja. We kunnen het daar straks lekker over hebben, want ja. uh, Marlene komt hier live in de studio, is, en dan gaan wij haar eens even vragen over die uh, wandeling en de beelden. En over meer, inderdaad. En over want meer. Marlene heeft heel veel te vertellen. Zeker weten. <laughs> we hebben een scoop, als het goed is. Ja. ja, ja als het goed is Daarover gaan we meer. Lekker nummer. We hebben hem even lekker lang door laten lopen om eventjes in die sfeer, in die groove te blijven hangen. Ja, en uh, nou ja, uh, waarom eigenlijk dit programma? Daar gaan we maar eens even mee beginnen, want uh, dit is dan de eerste officiële aftrap van een, uh, van een traditie die we gaan starten. Hè. Elke maand uh, dit, uh, deze uitzending op de eerste maandag uh, uh, van de maand, direct naar de serenes. Heel goed. Ja. Um, nou, natuurlijk. Wat is eigenlijk die LHBTI plus wereld met al die andere uh, uh, afkortingen en dergelijke? Een van de doelen van dit programma is dat wij juist informatie, educatie en entertainment uit deze wereld uh, uh, ten tone uh, voeren. Dus voor de kamer, of nee, niet voor de kamer, voor de microfoon brengen. Bijna, bijna. In, precies in de uitzending. Uh, om een ander perspectief te bieden. Uh, en uh, ja, natuurlijk ook uh, de wereld ons kent ons, uh, zeg maar even uh, uh, te bespreken. Um, we blijven een minderheid, uh, zeg maar, in uh, de uh, wereld die uh, over het algemeen als heteronormatief gezien kan worden. Um, en In feite zijn wij een, uh, ja, een soort uh, open deur. Uh, en open ramen om uh, zeg ook, uh, de invalshoeken vanuit de minderheden van de LHBTI-wereld te laten ervaren. Ja, inderdaad. En waar we het ook over willen hebben is... ja, veel mensen denken dat dit allemaal niet meer nodig is. Zeker in Nederland uh, hebben we uh, een uh, min of meer acceptatie... of, of uh, erkenning, of hoe je het ook wil, wil zien. Uh, Desalniettemin um, uh, zullen we ook laten weten... via dit programma, wat er allemaal wel gebeurt aan negatieve zaken, uh, niet alleen in Nederland... maar ook in Nederland, maar ook in andere landen... Um, waarvan wij zeggen, ja, de pride is nog steeds nodig. Als wij het hier in Nederland kunnen doen... dan is dat ook zichtbaar voor uh, uh, Nederland, maar voor andere landen ook. En het is nog steeds belangrijk om, uh, om, om aandacht te vragen... voor de misstanden die er plaatsvinden... op, uh, op het gebied van uh, discriminatie van LHBTI's uh, over de hele wereld. Ja, want in principe kun je zeggen, mensen zoals jij en ik... En de anderen zijn er eigenlijk altijd al geweest. Hè? Het, is, het is iets heel menselijks. Ja, <laughs> uh, het is de natuur. Maar, maar, zeg maar sinds uh, uh, uh, nou ja, diverse perioden in de geschiedenis... was er uh, wel ruimte voor en geen ruimte voor. En we hebben het interbellum gehad. Zo de periode tussen de twee wereldoorlogen... waarin er even een opleving was. Um, maar ja, toen kwam de crisis en de Tweede Wereldoorlog. En uh, was het absoluut niet dan natuurlijk. Um, daarna ontstond in feite het COC in Nederland. We begonnen met de Shakespeare Club. En uh, onder andere door uh, Jonker uh, Schorig uh, en uh, Bob Banselon, Niek Engelsman... Um, zeg maar vormgegeven, uh, een ontmoetingsplek om bij elkaar te komen. En dat heeft zich uiteindelijk steeds meer, geë steeds meer geëmancipeerd. Tot in de jaren 70, 80 uiteindelijk naar de jaren negentig... waarin de Pride ontstond. En die Pride betekent in feite niet feest... maar betekent trots. We laten onszelf zien. We, laten we ons zijn er. Zien. Je kunt niet om ons heen. Precies. Ja, ja. dat is zo. En dat klinkt natuurlijk ja. lekker activistisch en ja. demonstratief. <laughs> en uh, wat we willen laten zien... dat is dus die wereld waarin we uh, positief... maar ook helaas nog steeds uh, uh, negatief... af en toe in het nieuws komen. Zoals ja. inderdaad afgelopen juni... In Enschede een geval van uh, homo-gerelateerd geweld uh, naar voren kwam. En dan denk je, hey, dat, hey, Amsterdam komt altijd in het nieuws... ...en soms in Utrecht en de grote steden. Maar in dit geval in Enschede, waar een 27-jarige Enschedeer uh, gewond is geraakt... ...toen hij van zijn fiets werd geduwd... ...en uh, nou, vervolgens uh, allerlei verwondingen opliep... Uh, en um, ja, het bleek toch wel dat er sprake was van homo-haat... Uh, gezien zeg maar, alles wat de, uh, de daders gezegd, dus, gezegd ja. hebben. Ja. Ja. En, uh, ja, ja, en wat dacht je van wat er gebeurd is in de AZC in Geelsen... Uh, waarbij uh, de lesbische vrouw uit Nigeria, genaamd Happy... Uh, kokend water over zich heen heeft gekregen... Ja, wat een stel ook uit Nigeria heeft gedaan... Um, omdat zij haar vriendin dus bij de AZC kwam opzoeken. En, um, en, en ja, dan zeg je, ja, die hebben andere cultuur. Ja, maar dit is wel een voorbeeld van... nou, dit gebeurt dus gewoon in Nederland. Uh, door Weliswaar uh, Nigerianen. Maar uh, daar moeten we wel aandacht voor hebben... dat dit wel vreselijk is. Dat dit gebeurt alleen maar omdat je je vriendin komt opzoeken... en verder niks anders doet. Dus het gaat over haat... Voor de liefde, zou je bijna kunnen zeggen. Ja, dat is wel mooi, mooi gezegd. Inderdaad. Ja. De haat voor een liefde die niet begrepen wordt. Ja, en uh, die, die anders is. En iets wat anders is, is dan over het algemeen... dan voldoende reden om daar maar dan op te meppen... of uh, uh, uit te sluiten of wat dan ook. Wordt dat niet is ook begrepen. In... En wat niet begrepen wordt, uh, geeft angst. Blijkbaar. Ja, ja. precies. Het uh, ja. al, al oude adagium. Uh, onbekend maakt onbemind. onbemind. Nou, precies. Daarom zijn de, wij er... Om het bekend en bemind te maken. En dat vanzelfsprekend. En dit is dus inderdaad een voorbeeld dat uh, het LHBTI-gebeuren uh, uh, eigenlijk wereldwijd aandacht krijgt. En dat we daar ook met z'n allen als community voor strijden. Eigenlijk gelijkwaardigheid voor ieder mens. Ja, ja. ja, inderdaad. Dan hebben we non-binaire kritiek. Ja, Hè, ja, die, uh, die is. Ja. Ja, nou ja, het is niet zozeer non-binair kritiek, kritiek nee, maar als wel kritiek op non-binair. Non ja, <laughs> ja, precies. Ja, want, ja. Vorige week maandag is de, TV de jongere TV-serie Spangas weer begonnen. Zeer populair onder jongeren. Het gaat over de, de, de wereld van de, de middelbare school, middelbare scholieren en alles wat daarin in, in voorkomt. En uh, uh, daar is een nieuw personage geïntroduceerd. En um, die is, uh, uh, haar naam is Roos de Vries. Dat is haar tv-naam. En zij is non-binair. En non-binair wil zeggen dat uh, ja, jezelf dus eigenlijk... Um, niet, niet tussen man als man of vrouw plaatst. Uh, uh, plaats, ja. dus, dus eigenlijk een, een onbekende uh, uh, gender zou je kunnen zeggen... Een, ja, eigenlijk... nog, niet, nog niet vastgesteld gender eigenlijk, uh, wat wij niet kennen ja, ja. in, de, in, in de, de algemene gemeenschap, laat ik het zo zeggen. Ja. Het gaat over eigenlijk het, het zoeken naar je identiteit. Ja. En die zoektocht, die hoeft ook helemaal geen uitkomst te hebben. Ja. Hè? Want dat is een van de dingen van, ja, ben ik wel man, ben ik wel vrouw, ben ik niet gewoon neutraal, ben ik niet gewoon mens en is dat niet voldoende. Dat is, dat is natuurlijk ja. een, een, een, een, een actuele discussie. Ja. Um, nou, daar zijn ontzettend veel negatieve reacties op gekomen... Op, uh, via Facebook en ook via de site van, uh, van de NOS... waar, mm. uh, waar uh, zeg maar dit uh, gepubliceerd werd. Um, Scenarioschrijver Diana Snow en regisseur Raynor Arkerhout... vinden de ophef jammer en ja, ze zuchten dat er dus nog een hele lange weg te gaan is... op het gebied van acceptatie. Ja. Nou, dat is ook een van de redenen waarom zeggen deze uh, dit programma maken... Um, en waarom wij volgende week, of niet volgende week, volgende maand, okay. aandacht gaan besteden aan uh, 11 oktober, de coming, coming out, out day. Ja. Ja. En dan gaan we ook uh, sterker inzoomen op wat is dat nou eigenlijk, coming out? En waarom is dat nodig? Maar eerst naar Polen. ja. Uh. Ja, in Polen is er dus sinds uh, uh, ja, eigenlijk twee jaar al een, een enorme haatcampagne gaande... tegen de regenbooggemeenschap. Um, ja, er worden volledige provincies als LHBTI-vrije zones uh, uitgeroepen. Uh, de president maakte daar zelfs een, een, een herverkiezingscampagne van... Um, op 7 augustus zijn er 48 LHBTI-activisten uh, gearresteerd... tijdens een de demonstratie uh, die dus volledig vergeetzaam was. Dus, dus waarom die gearresteerd zijn is niet helemaal duidelijk. Um, dan uh, blijkt dat ook nog uh, eind augustus... een invloedrijke Poolse uh, bischopconferentie... Uh, uh, tot oprichten van klinieken is begonnen om mensen uit de LHBTI-gemeenschap te genezen... Ja. van hun, uh, hun seksuele oriëntatie. Alsof dat mogelijk is. Alsof dat mogelijk is. En, uh, en, en de premier omarmde dat ook onmiddellijk. Dus laat het duidelijk zijn dat het niet goed gaat in Polen... Um, wel heb ik begrepen dat er een aantal rechters zijn... die dus, uh, de, de, de LHBT vrije zones uh, uh, hebben afgewezen. Dus als niet rechtsgeldig. Ja, in een aantal grote steden. In een aantal grote steden, maar... We moeten aandacht hiervoor houden. Polen is echt heel dichtbij, jongens. En het en, en is vreselijk dat dit, dit, dit gebeurt gewoon in de westerse wereld. Ja. Hè, laten we duidelijk zijn: ja. Polen hoort gewoon bij de westerse wereld. Absoluut. Het is gewoon he. Europa, hè? Ja, het is gewoon Europa. Precies. Dus ja. het is toch vreselijk dat dit ook voet aan de grond krijgt, überhaupt. Ja. Het is niet een klein groepje, het is gewoon de regering. Ja, precies. Ja. En. Daarom is er vanavond onder andere door uh, het COC georganiseerd. Maar onder andere ook Hans uh, Verhoeven als initiatiefnemer. Hier uh, tijdens de Pride ook uh, live in de uitzending. Vanavond een demonstratie op het Homo Monument. Dus vanavond om zes uur een demonstratie 7, ja. ter ondersteuning uh, als solidariteit uh, uh, tegen de LHBTI vrije zones in Polen. Ja. ja, je kunt je aanmelden voor die demonstratie via de COC website. Uh, en uh, je kan ook googlen op uh, stop haatcampagne tegen poosig uh, re uh, regenbooggemeenschap. En daar kun je aanmelden als je uh, aan, naar die demonstratie wil. Um, dat is voor de organisatie fijn om te weten hoeveel mensen er komen. Zodat ze daar rekening kunnen, mee kunnen houden in verband met de anderhalve meter. Ja, en als je um, niet van, van plan bent om te komen. Of, hè, of je, je kunt niet, om wat voor reden dan ook. Dan kun je wel de steun Betuiging laten zien ja. door naar de Facebookpagina te gaan... en dan te klikken op geïnteresseerd. Ja. Dus zo draag je als het ware ook bij, zeg maar... Precies, aan. dan ondersteun je... maar dan zeg je ook eigenlijk daarmee dat je niet gaat. Dus uh, om welke reden dan ook, dat, dat doet u niet toe... maar dat is fijn om te weten hoeveel mensen het steunen... en hoeveel mensen gaan in verband met, uh, met de corona. corona. Ja, ja. ja, Dus ja, inderdaad... Uh, Daarom is het programma nog steeds nodig. We blijven strijden voor dat we kunnen zijn wie we zijn. En dat we de liefde mogen vieren in alle verschillende vormen die er dus mogelijk zijn. En um, ja, soms. Laten we duidelijk zijn. We ja, doen er niemand kwaad mee. Nee, zeker weten. We houden alleen maar van elkaar. Wat <laughs> ja. is daar mis mee? <laughs> lief zijn voor elkaar. Ja, lief. Dat is het toch? Doe eens lief. Ja. Ja. <laughs> Oké, okay, tot zover dit, uh, dit actuele uh, aspect. We gaan uh, lekker luisteren naar uh, een volgend nummer. Young Hearts Run Free van Candy Station. Nee. Oh nee, so wacht nee nee nee nee. nee, nee, nee, nee why nee, nee, nee, nee. can't we live yeah. together? Dat was ook zo bijpassend bij dit. Precies. Hey? Why we hadden, can't we live together? Please. Yeah. <laughs> Can't We Live Together? Prachtig nummer van Sade. Uh, uh, overigens een cover van uh, de originele hit van uh, Timmy Thomas uit 1973. En uh, ja, Why Can't We Live Together? Als een bruggetje zeg maar, van het vorige item. Naar het volgende item, de roze filmdagen. Uh, de Roze Filmdagen is een, uh, een filmfestival dat oorspronkelijk altijd in maart in Amsterdam in de Westergasfabriek uh, plaatsvindt. Of op de Westergasfabriek moet ik eigenlijk zeggen, in het Ketelhuis. En um, ja, vanwege corona ging dat dit jaar niet door. Uh, maar uh, komend weekend is er wel een alternatief, een kort filmfestival. En uh, daar willen we natuurlijk meer over weten. En aan de telefoon hebben we, als het goed is, uh, Werner Borgs. Klopt dat Werner? Ben je Ik ben aan de lijn, ja. Ja, je bent aan de lijn inderdaad. Het was even spannend om de verbinding te krijgen, maar het is daadwerkelijk geluk. gelukt. Ja. Dankjewel, uh, fijn dat je in de uitzending wil komen. Um, Werner, uh, de Roerse Filmdagen. Um, wat is dat eigenlijk? Uh, voor, voor de aandacht, uh, het is niet komend weekend, maar het weekend daarna. Dat is oh. voor... Voordat mensen niet allemaal aan masse zeg maar de trein pakken uh, vanuit Zandvoort naar uh, uh, Amsterdam komen ze ik Maar maar goed, uh, Ros Filmdagen is een uh, filmfestival en uh, waar eigenlijk... Uh, het is een niche festival, het is een groot uh, filmfestival, we houden erg van film en uh, er is maar nog steeds mondjesmaat iets zeg maar voor de lgbtq uh, community uh, op tv in, uh, in de bioscopen uh, te vinden zelfs op de speciale platformen zoals Netflix ofzo het is er wel, maar het is nog maar heel weinig want wij zien nog steeds dat er zoveel moois zeg maar, ons verhalen verteld worden en die gewoon niemand te zien krijgt omdat daar geen uh, ruimte voor is op uh, uh, zeg maar in de normale programmering van de bioscoop dus uh, zo is het festival ook begonnen en eigenlijk is dat nog steeds zo. Ook al denk je van, oh ja Netflix is toch best wel uh, queer of gay qua programmering... ...en dan nog is het maar een heel klein onderdeel van de gigantische berg films of series die ze hebben. Dus uh, en wij hebben, tenminste als ik persoonlijk, uh, best wel behoefte aan zeg maar, onze eigen verhalen. Het is heel fijn om jouw uh, idool uh, of rolpatronen... Op het witte doek te zien, in het geval van de Roze Filmdagen. En uh, en dat ook samen te bekijken. Dat is nog wel een, een belangrijk aspect. Om dat samen in de zaal te zien. Want ik zit ook wel eens in een, in een uh, film waar een, uh, bijvoorbeeld een, uh, het is vaak vooral de, de homo's die. Uh, lastig hebben in films... ...als dat er al in is... ...dat een heet publiek daar toch nog wel wat afkeurend op... ...kan reageren... ...en dan voel je als homo... ...toch niet zo heel erg prettig daarbij... ...dus dan is het heel fijn om... ...eenzelfde soort film... ...wel met gelijkgestemden... ...te kunnen ervaren. Ja, het gaat inderdaad zoals je heel mooi zegt... ...om het eigen verhaal... ...de herkenning van jezelf... ...in de verschillende films... En dan ja, dat hele brede ik, spectrum, ik, inderdaad. Ik, uh, ik uh, heb al, uh, ja, al, ja, vanaf dat ik de film heb ontdekt, als uh, klein jochie, uh, voor eerst naar de film ging, dacht van, dit is het mooiste wat er op de wereld staat. Ah. En die liefde is er altijd nog. En ik kan het prima echt, het is geen enkel probleem, in het begin ook door, omdat ik niet anders wist, dat zeg maar de Romeo-Julia verhalen, uh, die uh, honderd keer verteld uh, worden. Is fantastisch, blijft mooi, kan me helemaal in meeleven. Maar het is toch fijn als je een keer uh, uh, Romeo en Romeo uh, kan zien. Ja, en of dat Julia en oh, ja, Julia het Dat bestaat ook. Want ja. dat, dat is toch vooral, hè? Dat je ook een soort erkenning vindt dat jij ook er mag zijn. En dat is, denk ik, voor iedereen van de hele Regenboogfamilie. Uh, zoekt naar uh, uh, ja, het eigen verhaal. Dus dat, dat is. Dat is uh, en dat, daar, uh, volgens mij doen we daar aardig uh, ons best voor, omdat wat normaal dan een elfdaags festival is, met uh, uh, ja, 140 titels zouden zou we dit jaar getoond hebben. En dat is nog maar een klein uh, uh, ja, uh, hoopje van, van de hoeveelheid die we bijvoorbeeld van tevoren... Uh, kijken om te selecteren. Dus dat, dat zou we zouden echt wel, ik weet niet hoe lang een festival kunnen organiseren om alles te laten zien. Maar we willen ook nog wel daarnaast ook nog wel gewoon echt kwaliteitsfilms vertonen. Dat, ja. dat is ook nog wel belangrijk. Hè. Ja, want dat is echt een van de dingen. Hè? Het zijn hele kwalitatieve films. Uh, want, ja, dus en... zo vinden wij wel. Ja, <laughs> dus ja. we zo proberen we wel te selecteren. er is dus dat, ja. dat, ook nog zoiets als smaken verschillen. Maar wij steken wel, uh, Door elk jaar vinden wij dat we kwaliteit uh, kunnen verbeteren met, met, uh, door de keuzes die we maken en de films die we uitnodigen. Ja. Het publiek uh, geeft dat over het algemeen ook terug. Want uh, er kan altijd gestemd worden en dan ja, horen we ook of inderdaad uh, dat ook zo wordt uh, gewaardeerd. En dan ja, elk jaar stijgt de waardering. Dus dat, dat is, uh, we, doen, we, we doen het best aardig. Ja, ja Zeker weten, want um, wat, wat is het bezoekersaantal wat er uh, jaarlijk zo op afkomt? Uh? Uh, afgelopen jaar het uh, laatste gehoord uh, hadden we ruim 10.000. En gezien zeg maar, de voorverkoop voor dit jaar... Uh, ...leek het erop of we dit jaar dat record weer zouden verbreken... ...en dat het dan ja, wel richting de 11.000 zou ah, gaan. Dus zo dat, prachtig, dat zou uh, ja, echt super zijn. Ja. Maar, uh, maar zeggen ruim 10.000 is, uh, ja, is toch wel een ja. mooi, uh, mooi aantal. Over ja, ja. Zeg uh, Werner, want het, het zijn uh, films over de hele wereld... Hè? En, ...en hoe ja. worden die eigenlijk uh, bij elkaar gesprokkeld? Uh, nou, uh, ja, hoe, hoe, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Uh, ja, wij, wij kijken naar andere festivals, want uh, we zijn niet het enige LBTQ-festival op wereld. Uh, er zijn wereld. Over de hele wereld uh, zijn ze te vinden. En wij uh, kijken zeg maar, naar hun programma's, net als zij weer ons programma kijken. Dus als wij weer uh, ons programma zeg maar, online hebben staan, dan krijgen we weer van collega-festivals een verzoek van... ...hé, hey, uh, die film is nieuw voor ons, uh, wat is het contact? Dan kunnen wij dat ook aanvragen en daar... ...kijken of dat iets voor ons is. En wij kijken ook naar zeg maar, de, de grote festivals... ...waar uh, bijvoorbeeld zeg maar, een Cannes en, en uh, uh, uh, Toronto en dat soort dingen, de Berlinale. ...daar zit ook altijd uh, LWT-programmering uh, in... ...omdat ze ook uh, vaak een eigen prijs er nog voor hebben. Dus daar kijken we ook naar titels die interessant zijn uh, voor ons. En als ze niet al toch zijn opgepikt door de Nederlandse distributeur... ...dan, ja, dan kan het zijn dat, dat wij daar uh, iets mee kunnen... En we krijgen ook heel veel films opgestuurd, uh, dus dan, dan uh, uh, via, via een website of via een speciaal uh, platform en dan uh, is het, daar zijn we nu ook alweer weer mee bezig, van volgend jaar heel veel uh, films kijken dat, uh, en dan kijken we weer wat er zoal uh, gebeurt aan nieuwe insteken of nieuwe verhalen of iets wat dan uh, actueel lijkt te zijn in ieder geval dat de filmmakers denken van hey dit is een uh, interessant iets. Dit is nu gaande. Uh, bijvoorbeeld uh, op een gegeven moment was dat er heel veel films uh, met een uh, transgender thema was. Wat uh, de laatste paar jaren heel erg is, is bijvoorbeeld de migratieproblematiek. Uh, ja, ja, precies. Uh, we zien ook gewoon een verschuiving dat het is dus bijna geen veel meer, uh, zeg maar in het heden, die uh, ja, de grenzen zijn allemaal open. Dus dat er heel veel uh, ja, migratie uh, is en, en verhuizingen en uh, mensen uit andere culturen in, in uh, andere landen. En dus dat, dat, dat brengt nieuwe verhalen met zich mee. En, uh, maar ook, het geeft ook aan jou ja, waar we staan. En dan specifiek dan nog, uh, met bijvoorbeeld LHBT, vluchtelingen en, en dat soort dingen. Dus dat. dat uh, het zijn interessante dingen, dat, dat ja. daar uh, willen we heel graag ook iets laten zien, ook om uh, ja, voor de discussie, maar ook om uh, bijvoorbeeld voor een bepaalde groepen denken van ja, maar wij zijn er ook. Dus we, we, we, het is ook onze problematiek. En het, ja, het is mooi om dat ook te kunnen zien en dat te kunnen delen. En daar eventueel discussies over te voeren. Dus dat, ja. dus dat. Het is dus een heel breed spectrum, hè? Van, van jong ja. tot oud. Want er is ook een, een, een, een jongere blok uh, zit erin. Um, ja. En nu heb je het over problematieken. Zijn het alleen maar problematische films? Of uh, hoe zit het? Nee, nee, nee, nee. Dat, dat, dat, het wordt ook wel snel uh, zochtelijk. Dat zal, oh ja, dat is allemaal weer natuurlijk wel met drama. Ja, op zich heb je voor, uh, zeker voor fictie, maar ook, uh, ook voor <laughs> documentaires. ze uh, moet op een bepaalde manier wel drama in zitten, anders is het heel saai. Dat, dat klinkt misschien uh, stom, maar het wil niet zeggen dat dat gelijk. Uh, bedoel, we hebben ook uh, romantische comedies, maar zelfs daar uh, moet je een conflict hebben, uh, drama, om. Uh, ...waar anders dan valt er niets te overwinnen en uiteindelijk uh, te bereiken. Maar dat wil niet zeggen dat alles alleen maar kommer en kwel is. En natuurlijk, dat, zit er ook, dat, dat sluiten wij niet uit... ...maar uh, we weten ook al wel dat uh, bij veel filmmakers... ...ook juist alleen maar op het negatieve wordt gefocust. En uh, dus, uh, wat ik zeg, we kijken dan heel veel films... ...en soms dan kijk je zoveel films dat je echt zelf... Uh, ...nogal uh, in een de depressie schiet van het, het negatieve wat er gewoon is... ...en als, uh, wat elke filmmaker denkt van ja, ik heb het, uh, dit is het verhaal wat verteld moet worden... ...maar dat wil niet zeggen dat er iets, uh, soort van, uh, iets hangt in de lucht dat over de hele wereld is... ...dat iedereen dezelfde soort negativiteit uh, uh, heeft... ...en uh, dat is deels uh, door wat er in de wereld gebeurt. Het ja, afgelopen jaar hadden we ook een samenwerking met uh, 1 in 3 omdat er best uh, veel films over uh, suicide uh, onder jongere LWT'ers uh, Als thema kwam dat. Maar dat, dat is een hele lastige, sowieso, om daar iets mee te doen. Ook om daar een positieve draai aan te geven. Uh, dat, dat is een soort van hoop of, of iets. Zodat dat. dat uh, en. Uh, dat is soms best heel lastig, dus we moeten ook nog een soort van balans vinden binnen de programmering. Je kan niet alleen maar de ellende laten zien, maar uh, aan de andere kant, we willen ook gewoon laten zien dat het ook, uh, dat je ook je, uh, onze diversiteit, dat dat gevierd mag worden. Dus zijn er zijn ook hele uh, ja, hoopvolgevende of heel grappige of, of uh, uh, in ieder geval lichte films tussen. Naast dat er ook gewoon, de realiteit is er ook in documentaire of in fictie, dat dat uh, uh, ja, waar, waar, we, ...waar wij nu staan... ...of waar we uh, tegenaan lopen... ...dat dat er ook is. dat uh, Zeker. Ja. en dat, dat is dat is, Zoals je zegt, dingen. is dat uh, verschillende genres. Hè? Dat is van, ja. uh, van fictie en non-fictie... ...tot uh, docu's, docu's, maar ook ja. uh, animatie... Uh, ...heb ik begrepen. Ja, alles ook. Verschillende fictie en uh, documentaire... ...maar ook uh, stijlen. Dus, uh, het kan ook horror zijn... ...maar ook romantische comedie. Het, uh, en, uh, ja... Veel mensen die uh, weten niet dat er ook nog zoveel verschil is. Want uh, zeker vroeger uh, dacht men al helemaal, als er uh, zeg maar een homofilm stond gelijk aan porno. Ze dus konden niet bedenken, omdat het er niet was, dat, ja, uh, dat het ook het gewoon gewoon een komen. mooi uh, uh, drama kon zijn. Gewoon Absoluut. een liefdesverhaal tussen twee mannen of zo. Dus los. er zat misschien niet in seks in voorkom. Of gewoon uh, uh, iets met uh, uh, ja, een verhaal over. Uh, wat helemaal niet direct uh, uh, over homoseksualiteit uh, gaat, maar uh, we hebben ook wat dat van films waar de hoofdpersoon uh, toevallig dan in dit geval lesbisch is en, maar dat is al zo belangrijk dat ik denk van, oh dat kan ook dat iemand uh, uh, een bepaalde functie uh, bekleedt en uh, dat zeg maar de, de, de, de seksualiteit daarin helemaal geen rol speelt maar het is als kijker wel heel fijn om zo'n uh, te identificeren met uh, uh, ja, zo'n zo, zo personage. Denk, van, oh ja, dat kan ik ook zijn. Dus dat is niet altijd bijvoorbeeld de dominante witte man. Uh, maar het kan ook gewoon een, uh, een zwarte lesbische vrouw zijn, die uh, ook de heldin dus kan zijn van ja. het verhaal. En dat staat er nog even los van of dat gelijk allemaal relaties. Maar, dus, maar hey, daarin zit dus heel veel uh, diversiteit. Ja, en dat, dat is prachtig. Nou, Nederland heeft in ieder geval afgelopen Pride de mogelijkheid gehad om via de nationale televisie een kijkje te kunnen nemen. In mm -hmm. samenwerking met OTV en uh, ja. de NPO was dat, uh, was dat mogelijk. Uh, laten we even gaan focussen op, uh, zeg maar, dat uh, niet komend weekend, maar het weekend erop. Van 17 <laughs> tot 20 september. Um, welke films draai je er en uh, wat, wat voor tips heb jij daarin? En we moeten dat een beetje kort houden. Ze dus moeten mensen ja, verwijzen ja, naar de website. Maar... Ja, uh, ja, het handigste is om even op de website te kijken, want het zijn te veel om allemaal op te gaan noemen. Dus dat dat, uh, want wat, wat het is, het zijn in ieder geval een greep uit het programma wat eigenlijk van maart gepland stond. Ik bedoel, we zitten op het kantoor nog met heel veel films. En we zijn heel blij dat we een aantal films kunnen laten zien. En het is echt zo'n doorsnede. Het is echt fictie en, en documentair. Er zijn kortfilprogramma's die altijd heel erg populair en vrij uniek zijn bij ja, ons daar. Zo genoemde en dus voor uh, alle, alle, alle letters van de, de gezellige alfabetzoek uh, zijn vertegenwoordigd. Ook, maar ook wat ik net zei, bijvoorbeeld die migratieproblematiek, daar zijn een aantal uh, mooie films van. Maar ook wel een ander thema was maar zichtbaarheid van uh, lesbische vrouwen. Uh, want die in Aleppes zijn die toch steeds uh, altijd een beetje ondervertegenwoordigd. Yep. en ja. daar willen wij juist wat extra aandacht aan geven, dus daar zijn een aantal prachtige films uh, voor te zien en uh, hebben we hebben nog wat meer doorgoed... ja, sorry <lacht> nee, fijn Werner, zeg ik <lacht> ja. Ja. Ja. ja maar uh, om daar uh, zeg maar meer beeld bij te krijgen, ja. um, de website is https dubbele uh, rozefilmdagen.nl maar als je roze filmdagen ja. in Google googelt, ja. dan kom je er ook natuurlijk. Ja, dan kom je er gelijk. Ja. Even nog heel kort, uh, ja. zijn de films ook voor hetero's geschikt? Uh, ja, want het zijn films, dus die zijn voor iedereen. Uh, ik, ik snap dat, we soms, uh, uh, dat ze soms denken, wat, dat is toch niet voor mij. Als je van filmen houdt, zijn daar ook heel veel films te uh, vinden. Die, omdat het over een bepaald verhaal is. Want We hebben films film over, dit uh, is not Berlin... Over de uh, jaren tachtig in uh, Mexico is een beetje een alternatieve zien. Dat is echt een fantastisch verhaal. Het is dus helemaal niet heel specifiek. Het gaat meer over kunst en vrijheid. En, en, uh, ik vond dat zelf prachtig, omdat ik uh, qua leeftijd helemaal uit de tijd kom. Ik denk van dat uh, uh, zo mijn generatie, uh, zo rond 50 uh, en iets ouder, daar nou, denk van: oh, uh, mooie uh, jeugdherinneringen. En denk van, oh, dat ja, is heel herkenbaar. Uh, zoeken naar identiteit en dat staat dan los van LHBT. we krijgen tegenwoordig steeds meer uh, filmliefhebbers die dan zich als hetero identificeren en die allemaal zoiets dus hebben van jee, waarom draai je deze films niet gewoon in de bioscoop in de eerste instantie wat uh, afhoudend maar met een pas toch een gokje wagen zeg maar en uh, nee, als je van film houdt is er heel veel uh, cinematografische hoogstandjes uh, te vinden ja. zijn gewoon mooie verhalen dus dat, uh, dat is vooral belangrijk prachtig, nou dan hebben we in ieder geval toch een tip van je te pakken Werner, ik ga je bedanken uh, overigens ja. je, bent, uh, de uh, je bent de directeur van de Roosse Filmdagen dat was dat ik klopt. nog even vergeten klopt, te ja. zeggen ja. Um, uh, ik wens je ontzettend veel uh, succes uh, met het uh, komende korte festival en uh, ja. Uh, ja wellicht uh, zeker uh, tot volgend jaar in, uh, in maart als alles goed gaat Dankjewel. Ja. En um, okay. uh, ja, uh, reserveren kaarten, zou ik zeggen. Zo is dat. En nu You Make Me Feel van Sylvester. Een verzoek van Luisteraar Len.